Mochten ze inhoudelijke vragen hebben, vooral over het vak, dan kunnen ze altijd bellen naar de gemeente en vragen ze naar de afdeling En dan wil ik ze wel... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. Nederland geeft VOC-schatten terug aan Australië. Het zijn zilveren munten en andere voorwerpen uit de wrakken van vier VOC-schepen... die voor de kust van Australië vergingen. Archeologen hebben de voorwerpen gevonden bij de scheepswrakken. De collectie werd in 1972 verdeeld, maar Nederland en Australië vinden dat nu achterhaald. Een archeologische collectie heeft meer waarde als alle stukken bij elkaar... en in de buurt van de vindplaats worden bewaard, is de gedachte. De Nederlandse Justitie heeft voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... een nederlaag geleden in een zaak over journalistieke bronbescherming. De zaak was aangespannen door de uitgever van het blad Autoweek. Dat had deelnemers aan een illegale autorace in Hoorn beloofd... dat hun identiteit geheim bleef. De politie vermoedde dat een van de auto's later betrokken was bij een ramkraak en eiste de foto's van de race op. De uitgever gaf pas toe toen de hoofdredacteur van Autoweek werd gearresteerd... Volgens het Europese Hof is de journalistieke vrijheid geschonden omdat kranten voor hun verhalen soms anonieme bronnen nodig hebben. Zanger George Michael is veroordeeld tot acht weken celstraf wegens rijden onder invloed van drugs. Ook is hij vijf jaar zijn rijbewijs kwijt en moet hij een boete betalen van 1250 pond. Begin juli reed Michael met zijn auto een fotozaak in Londen binnen. Tijdens de rechtszaak gaf hij toe dat hij cannabis had gebruikt. George Michael is in 2006 en 2007 ook al eens veroordeeld voor drugsgebruik. Iran heeft een Amerikaanse vrouw vrijgelaten die ruim een jaar gevangen heeft gezeten. Ze werd in juli 2009 met twee andere Amerikanen opgepakt in het noorden van Iran... op beschuldiging van spionage. De drie zeiden dat ze toeristen waren die in Irak een trektocht maakten... en per ongeluk de grens waren overgestoken. Of de twee mannen nu ook vrijkomen is niet bekend. Het weer vanavond ook in het zuiden en oosten regen. Later van het noordwesten uit iets droger. Ook morgen veel wind en opnieuw buien. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het Enoert. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu in Zandvoortse Zaken.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 Oh, dus dat is wel iets specialistisch. Ja, dat, is wel een... dat is een speciaal merk, noem je? Ja, Nioxin heet. Oh, Oké. Okay. Ja. En dat is dan is de huid gevoeliger van die mensen misschien. Ja, die psoriasis of allergisch zijn of zo, dan kun je heel vaak wel tegen naioxin. Dus uh, ik heb er zelf heel veel baat mee. Ja? Heel fijn. ja. Oh, geweldig. Ja. En jij ja, verkoopt ook veel dat aan de mensen hier ja. in Zandvoort. Ja.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 Nee, dus nee, je kan is, misschien nog andere kant van. Ja, of misschien ja. ooit een meisje die voor zichzelf nagels wil beginnen. Ja. Een kinder kan dan boven. Uh, heeft er een mooie ruimte voor. Ja, dat zou wel echt geweldig zijn om ja. nog uh, uit te breiden. Dat in ieder geval wel gebruikt wordt, want zo is ook jammer. Ja, dat is ja. zeker jammer. Ja. En dus voordat jij in dit pand kwam, was het al uh, een zwarme Ja, dat is heel, het is heel lang niet geweest. Oh.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 Dat is het advies aan de beginnende ondernemer, doen, gewoon stappen zetten en, en uh, stap voor niet stap gaat uit. Nee. En uh, hoe ben je uh, ja, hier bekend geworden, hoe maak je reclame bijvoorbeeld, hoe ja, krijg we, je een klantenkring? We hebben in het begin hebben we uh, advertenties gezet natuurlijk mm. en uh, wij hebben een stamkroegje hier in Zandvoort en dat is Larrel en Hardy okay. en die, die zijn hier naartoe gekomen en zo gaat het heel snel mond op mond reclame. Ja, ah, dat is gewoon heel leuk. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat echt mensen hier naartoe komen. Ja, gewoon heel gezellige mensen heb ik ook allemaal. Ja, ik ja. heb veel leuke contacten. Ja, ja echt. Heel dus leuk. Het begint bij kennis eigenlijk. Het is dus eigenlijk rondopmondelijk, tot is Ja, dat is het beste. Maar ah, juist ja. met alles, hè? Mm -hmm. Je kunt zoveel advertenties zetten, maar ja. Uiteindelijk moeten we je, je toch laten zien natuurlijk. Ja, ja. Ja.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 Het programma Zandvoortse Zaken, Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met Plony Jansen van Plonis Haarwinkel op de Kosterstraat. Plony, kan je even vertellen, van, je hebt zoveel ervaring in het kapperswezen. Hè? Van, wat voor, was bij jou uh, ja, het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt in het uh, werken? Uh, wat ik heel erg mooi vond in de Salon in Gemert was.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 Dus iedereen, die, het is voor het is iedereen haalbaar ja. om hier geknipt te worden, zeg maar. Ja. En uh, wat zijn de ongeveer de prijzen, als ik vraag? Ah. Alleen, alleen knippen kost 20,50. Mm -hmm. Wassen knippen 25,50. Verven 32,50. Kort haar en dan gaat er van af wat je allemaal wil. En dus.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 Dead. The grass that was green is now hay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 Mm. Allergisch wat heel vaak in producten zit, wat houdsbaarheid, euh, stofje, en Ja, ik weet zo ook allemaal niet uit mijn hoofd, maar mm. uh, heel veel mensen als ze schuim gebruiken bijvoorbeeld dat ze jeuk krijgen. Nou, dat is eigenlijk al een allerg allergische reactie. Ja. Dus dan moet je dan voor jezelf allemaal achter zien te komen. Ja, en dan heb je eigenlijk alles al uh, hier uh, ja. kant en klaar, hè, om te verkopen. Ja.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 only hold me when I sleep I was meant to tread the water but now I've gotten into deep for every piece of me that wants you mm -mm, another piece backs away Ik I'm not in love with a put ass fever. The beat, beat, beat, of a song song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb down. Listen, Listen to the beat, beat, beat, beat of a star song, you're buzzing in my head. <laughs> Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. King! My head like a bomb We're Standing alive With a kick on five To the kick on drive. On a carbon head boogie No matter with me No matter with me I play like a shaggy I the they talk on a kind of team The beat, beat, beat of a song song I'm buzzing in my head I'm head like a bomb dong I'm listening to the beat, beat, beat of a song song You're buzzing in my head Head, head like a bomb dong Like one big club, don't know 'bout the soul. One habit, club. I see my song and I'm rocking, burning up with the putaz feel. To the beat, I feel the sound, sound buzzing in my head, and I get bummed down, Listen to the beat, beat feel the sound, sound got buzzing in my head, my head I get bummed down. Sound in mijn head the to the beat of in listen to the rhythm Yeah.